City Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Amsterdam een demonstratie voor meer solidariteit en tegen het kabinet. De Dam is al behoorlijk gestrand. Ruim 200 organisaties zitten achter de demonstratie, waaronder LHBTI en klimaatactiegroepen. Ze protesteren tegen angst en haat en pleiten voor meer solidariteit in de samenleving. De organisaties willen doorgaan met demonstreren tot het huidige kabinet opstapt. Oud-NSC-leider Pieter Omtzigt heeft officieel afscheid genomen van zijn partij. Hij deed dat op het ledencongres in Arnhem. Omtzigt werd daardoor de leden als een held onthaald. Hij zei bij zijn afscheid dat NSC meer moet laten zien wat er goed gaat. En ook dat hij actief blijft bij de partij. Daarna overhandigde Omtzigt de voorzittershamer aan Nicolien van Vroonhoven, die hem opvolgt als leider van NSC. Vrouwen blijven bij de SGP niet welkom in politieke of bestuurlijke functies. Een ruime meerderheid van de leden waren tegen een voorstel om daar verandering in te brengen. Het voorstel kwam van Lilian Jansen. Zij is de eerste vrouw die in 2014 een SGP-zetel veroverde in Vlissingen. Dat lukte toen omdat de Hoge Raad een uitspraak had gedaan... dat de partij vrouwen het niet mag uitsluiten op een kieslijst. Maar in het beginselprogramma van de SGP blijft staan dat vrouwen niet welkom zijn bij de partij. Voormalig topman van Philips, Cor Boonstra, is overleden. Laat zijn familie aan het ANP weten. Boonstra leidde het elektronica-concern van 1996 tot 2001. En hij was daarmee een van de bekendste bestuurders van Nederland. In de periode dat Boonstra aan het roer stond van Philips... ...vervijfvoudigde hij de waarde van het bedrijf. Boonstra overleed in zijn woonplaats in Amsterdam. Hij werd 87 jaar.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 Maar Siska, wat denk je? Hij merkt dat zeker niet. Ik zet wel een ladder onder al het raam. We hebben dat samen al zo vaak gedaan. Vanaf gaan we naar de kermis in de stad. Van de schiet en gaan we naar het Oh, Oh, de kermis, daar is altijd wat te doen. En bovenin dat reuze heb jij een zoen.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 Entiende por qué, Pepita no lo quiere, no lo quiere ni ver. La linda señorita no lo deja y entra y el buen Pepito yo se puedo consolar. Oh, oh, oh, oh, oh. oh Pipita, ten piedad. Oh, oh, oh, oh, oh. oh Pepita, ten piedad. Ay, Pespita, Pepita de Mallorca. Abre mi puerta, abre la puerta. Ay, Pespita, Pepita de Mallorca.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 Abreme la puerta, abreme la puerta. Ay, Pepita, Pepita de Mallorca. Abreme la puerta y dégame besar. Abreme la puerta y dégame besar. Abreme la puerta y dégame besar. Ja, dat was muziek van Maria Zamora met Pepita.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 Jou zag en je lachte, kreeg ik de schok van mijn leven. Anna Paulina, het was in Anna Paulina. Anna Paulona, het was in Anna Paulona. De sterren flonkerden hel. was onze getuigen Ik vond het leven zo goed Ik zal het nooit meer vergeten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 Met je elastieke beenen. Die wil elke avond daar het tensie toe. Die wil elke avond daar het tensie toe. Die wil elke. Met jou, maar wat doe jij?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 en op een waar iedere nacht het maantje lacht, en waar je liefste vol verlangen op je wacht, waar iedere nacht het maantje lacht, en waar je liefste Volg je boot. Volg de stem van je hart. Simon bleef niet dromen. Wel en ver wacht je bruid. trek het zich uit.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 Ja, dat waren Truus Koopmans in Dikdoor met hart van Steen. En daar God Doris met als ik wist dat je zou komen. En de volgende artiest kreeg meerdere onderscheidingen. In 1965 ontving hij die Gouden Harp voor zijn hele werk. In 19, uh, nee, niet in 19, maar in 2005 werd hem de Edison Euvenprijs lichte muziek uitgereikt tegen zijn enorme verdiensten in de Nederlandse muziekgeschiedenis. En op 28 september 2007 ontving hij de eerste Radio 5 Europrijs. Vanwege zijn grote verdiensten voor de Nederlandse lichte muziek en vanwege zijn immens populariteit onder het publiek van Radio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 Zeg me nu in school. Als het koren reed is, word je dan.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 Met het deuktutje to met het deuktutje to gebeurde hier midden in de stad met het deuktutje to met het deuktutje to met het deuktutje to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 Nou, vijf vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur?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 Kent. Of je de grote liefde, de grote liefde voor altijd bent. Ja, ja, ja, meisjes met rode haar.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 ook als solo-artiest uh, had hij succes. En u hoort hem nu, Heintje Henrik, samen met Ria, met Als de Alpenrozen bloeien. Mooie lady, mooie lady, Als de Roos weer bloeit, Als de Roos weer bloeit. Mooie lady, mooie lady, Als de Alpenroos weer bloeit. Als de Alpen rozen bloeien, joehaidi, joehaida, en de Alpen toppen bloeien, joehaidi, joehaida, zie je in de Alpen dalen, joehaidi, joehaida, onze Greepel samen dwalen, joehaidi, haida, joodeliedi, joodeliedi, als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit, Judel als de Alpenroos weer bloeit Al rozen bloeien, juich hij die, juich da, en de late vlinders stoeien. juich hij die, juich da. Dan komt Amor heel vermeten. juich hij die, juich da. In het hart van Hans en Gretel, juich hij die, die. hij lady, you, lady als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit, julele. Yo Heidi, Yo gaan de harten sneller gloeien. -ha die, Heidi, Yo daar en zo zijn dan na een jaarje. Yo Heidi, Yo Heida, -ha Hans en Gretel al een paartje. Yo Heidi Heida, judelie, judelie, als de roos meer bloeit, als de roos meer bloeit, judelie.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 Aan, kun je aan anderen geven en doe het wel eens van dan breng eens een zon.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 er is een platenzaak op het Ostdorpplein genaamd Disco Alberti. Waar zijn zoon Tony werkt als, als in- en verkoper. We hebben het over Willy Alberti. En hier zie ik die samen met zijn dochter Willeke Alberti... een reisje langs te rijden. Een opname 1969. Ik wens je nog een hele goede... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.